Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Scholz noemt de uitspraken... van de Amerikaanse vicepresident onacceptabel. Fans liet zich onder meer positief uit over de rechtsradicale AFD. Volgende week zijn er verkiezingen in Duitsland. En Scholz spreekt van inmenging in de Duitse politiek door een bondgenoot. De bondskanselier sprak in München op de veiligheidsconferentie. Hij herinnerde het publiek eraan dat de AFD de nazi-misdaden bagatelliseert. Fans haalden ook hard uit naar Europa... dat zich volgens hem minder zorgen zou moeten maken over Rusland en China. Amsterdam heeft een betalingsachterstand van meer dan 200 miljoen euro. Door technische problemen bij het nieuwe factureringssysteem... zijn meer dan 25.000 facturen van ondernemers nog niet betaald, meldt AT5. Volgens de lokale VVD kan de betalingsachterstand... in de ergste gevallen leiden tot faillissementen bij ondernemers... De partij heeft een meldpunt geopend voor gedeputeerden. Bij een botsing op de snelweg A18 in Gelderland is vannacht een dode gevallen. Drie anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde ten hoogte van Gaander in de Achterhoek. Een automobilist botste achter op een andere auto... waarna een van de voertuigen over de kop sloeg. Tennisser Jannik Sinner is voor drie maanden geschorst door de dopingautoriteit... De nummer 1 van de wereld werd vorig jaar tot twee keer toe positief getest op het verboden middel Klostebol. In eerste instantie werd de Italiaan niet geschorst door te verklaren dat het middel via massagespray in zijn bloed was gekomen. Maar de dopingautoriteit ging in beroep tegen Vijspraak en komt nu tot een schikking met zinner. Hij is tot 4 mei geschorst, daarna mag hij meedoen aan Roland Garros dat op 19 mei begint. Het weer, langzaam meer bewolking, maar het blijft voorlopig droog bij ongeveer 3 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er ook wat sneeuw vallen bij lichte vorst. Morgen opnieuw droog en meer zon. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 <tok5> 24 horizontaal, pratende vogel. Oh ja, Pino. <tok5> Hij is te kort, maak ik er gewoon klote Pino van. <tok5> ik, ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Ik dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar? Dan hoef je er maar één af te maken. Achter oh. Als er mij lag, grote barbecue, Pino erop, allemaal een plakje. Echt waar? Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? <lacht> Zo. <lacht> een, een bloem, drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? <lacht> Ja. Nou, laat hem één keer oversteken, hè? Ik ben mini en ik loop op een zebra. Nee. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje. Op een Amsterdamse terras. Zij was Hollands als het gras.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 Laag, dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag. Ik zag meisjes in Parijs, en in Turijn.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 Mijn Sofietje op een Amsterdamsterraas, toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was.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 Leeftijd is 64 jaar, alstublieft. Wat heeft hij voor een nummer? Uh, een telefoonnummer, bedoelt u? Nee. uw nummer, uw act. U uh, bedoelt, uh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk, ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik, ben, uh, ik heb een goochel en Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk? Oh, Heel graag, dank u wel, alstublieft. <lacht> Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel gesworven in het buitenland.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 Oh, maar ja, maar ik kan toch niet in twee minuten. Dat kan ik toch niet een hele. Dat hoeven we niet te zien. Het begint u maar. Dank u wel, alsjeblieft. Ik wil niet openspringen, meneer. <lacht> Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen, <lacht> Dat maakt niets uit, meneer, ik zal ohne hoed werken, ja? <lacht> ik zal het op blootshoofds afwerken, is geen verschil. De <lacht> druk met het ei. I let the volume in there. <laughs> Druk met het rode balletje en het toverstopje. Het witte dopje is er afgevallen, meneer. <lacht> Nog een truc met een ei. Een stuk van bootje afgevallen. Ja. <lacht> <lacht> Druk met de dolf. De duif is dood. De duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De moet moeten fladderen, meneer. Ja, uw op tijd is om. U kunt nu wel gaan.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 Want als opvoeder falen we. GELUIDEN. Trouwens, wat is een opvoeder? GELUIDEN. Een opvoeder is een stakker die in het duister tast. Mijn vader, hij rustte in vrede. GELUIDEN. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen.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 Toen het puntje bij Paaltje kwam, had natuurlijk zijn eigen zoontje aardig verprutst. Maar ja, op papier wist hij het wijs te zeggen en dan gaat het maar om met dat soort laniwaar. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn dochtertje vrij opgevoed. Niet als een boeman, maar als een vriend. Als een gelijke. <lacht> en dan moet ik jullie toch eens wat zeggen over die moderne opvoeding. Ik vroeger, ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden. En zo'n modern kind vertelt je alles en doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo meid groeit op en dan komen de jongens. De natuur moet ze loop hebben, dat ken ik billiger. <lacht> ik weet het nog goed, ze was veertien, toen komt ze thuis met een knul van achttien. Oh, ik zag het zo. Een gluipert van het zuiverste water. Een Harry. <krijg> ik droom nog wel eens van hem als ik zwaar getafeld heb. <lacht> maar ja, wat doe je in de moderne opvoeding? Je zegt niet tegen je eigen dochter dat je meid gaat mijn ogen met dat stuk verdriet. Maar je haalt de kwal binnen of het Sinterklaas <lacht> Oh, die Harry, hij was er altijd.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 En allemaal mee eten. <lacht> oh, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. <lacht> maar ja, je denkt ook bij je eigen rekken en erbij blijven. <lacht> Als ze vandaag of morgen getrouwd is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, en dat heb ik dan vandaag bereikt.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 There's the hoe in my purse. Het plaatje naar mijn wens. Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een andere mens. Voor dat ene dubbeltje geniet ik zo intens. Dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een andere mens. En hoor ik op de plaat dan weer in Surinaams of zo. Zit ik in mijn verbeelding al in Paramaribo. BB met R, dat dit bruine wonen met rijst. BB met R, dat dit bruine wonen met rijst.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 Het plaatje naar mijn wendt, dan voel ik mij, dan voel ik mij gewoon een ander mens. Goedenavond. Ik ben bijzonder blij dat u hier door welk misverstanden dan ook in zo'n grote op bent komen draven.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 de humor ligt op straat. <tieden> ja, meneer Vinkers, wij zijn ons er eentje. <tieden> ik stel me netjes voor aan de koningin, ik zeg Herman Vinkers. Ja, HSSE. Ik vind uw programma's altijd heel leuk. En ik had nog wel zo duidelijk mijn naam gezegd. <tieden>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 Ik had een keer kaartjes voor zijn geiken, maar dan zat ik in de verkeerde zaal, maar eh... Uh... <tiedacht> uh... Het is een makkelijke avond, dus eh... Uh... <tiedacht> ja. ja, <tiedacht> het is er nogal in vrij, ik weet niet wie er nog op over. In ieder geval, nog geen week later bel ik aan bij dat koninklijk huis. Ik bel eerst nog bij het verkeerde nummer.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 Ging met Joke eten in een pizza restaurant Want thuis had zij souffle gemaakt en die was aangebrand We vroegen de rekening en wat gebeurde toen Ik had geen geld dus moesten we de hele afwas doen En ik zei Joke stop toch met koken Kom uit de keuken mijn lieve Joke wil toch met koken. Kom uit de keuken. Want ik wil gezellig samen met je neutronenbomme stekkers op mijn nieuwe tas gaan plakken.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 Kom uit de keuken, want ik wil gezellig samen met je neutronen, bommen, stickers, op mijn nieuwe tas gaan plakken. Joker, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joker, stop toch met koken. Samen met je stekkers op mijn nieuwe tas gaan plakken. Joken, stop toch met koken. Kom uit de keuken, mijn lieve Joken. Stop toch met koken, kom uit de keuken. Dat is een geweldig dialect, hè? De leuk inventief dialect. Als het goed gedaan wordt, is haast heel leuk. Dat vind ik wel hoor. Ik hoor trouwens in Spanje nog zo'n vreemd ander dialect. Raar was dat. Ik, ik stond met die Engelsman te praten, weet je nog, die Engelsman? hoorde ik ineens achter me aan de rand van het zwembad. Een moeder, een Nederlandse moeder, keihard tegen haar zoontje roepen. Arnold! je nou eens vijf minuten met je haarsjes boven water zwemmen! <tie> Jongetje boven water, waarvan ik denk, hoe is die in Jezus naam onder water gekomen, <lacht> En ineens moet ik denken dat ik in een leuke dialect, in het Haaks, het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Mo moet het natuurlijk even uitleggen, hè. Het was een tijdje geleden, dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. waar gelachen, jongen. We zaten te kantelen, te kantelen, te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal, nee, jongen. De hele vloer stond vol met lege, bruine pretpalen. <lacht> Gezopen, jongen, de dag erop, zelfs mijn kater had kop, heen. was niet normaal. Ja, we hadden het hier midden gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van, hoor. Daar krijg je dorst van. Ja, we waren heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar één ding over zeggen: het was erfelijk. Maar dat is vaak zo. Tij. Als je stomme aarders hebt, word je stom. Als je slimme aarders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick had dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd: Kijk, als je moeder ui heet en je vader knofloopt, dan kan je je helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen hoor. Eigenlijk waren we waren er ook achter gekomen wat het stomste, volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Ja, we waren aan de end gekomen, dat weet je heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zei tegen Rick, Rick, ik haal er nog even twee. En Rick zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook twee mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackass, je vergeet de lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zet in de keuken de lek in de kist. Ik doe de ijskast open ik zeg, Rick, we zijn er aan! De ijskast is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die in Afrika. Hij zegt, jij eens een grijntje, er staat nog al een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En nu stiekem roken. Ik zeg, nou, nee, joh, zeker. Ik pak vier bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, hier, twee van jou, twee van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie, maar wat mij vaak opvalt. is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. Ja. En Rick die zei. verder alles goed, Jekkers. Ja. Ik zeg, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen. namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heb in de krant gestaan. 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren. dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. Ja. En Rick zei, Jekkers, Jekkers, daar geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk grijntje. Ik zeg maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou? Dat dat, dat, dat, dat gewoon allemaal maar gebeurt. Jij als een kwestie van servers. Met servers kun je die kant uit rekenen. Maar reken je, je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan gaan we met die servers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een ander manier? Tuurlijk, als je de andere kant uit rekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zegt dat is niet zo moeilijk. Ik kan er heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt bijvoorbeeld: kinderen nee, nou, kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie wel. Daar waren we net achter, hè? Dat is gewoon zo. Je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt: rot op met die blok, ik heb thuis wat beter te doen. Dat is En als ze twaalf jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Want zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen video te spelen. En een stom kind van twaalf zegt voor het eerst. M -m -m -m -m Mama. Goed tegen zijn vader. Maar, eh, Het staat op de video, en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en jekkers, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat, je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork, weet je wel, broodjes camembert, dat is, weet je wel, en bij die stonden gaat het weer anders, dan zit je met een laag voorhoofd met een lepel brinta naar binnen te metselen, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking. Weet je het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En, daar, daar, nou, en dan ben je de lul als je een beetje dom bent. Dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo. Want dan, dan zit je dan opeens, hè. Op basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes, die zitten te e-mailen met Dark Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent, niet eens netjes kan schrijven. Dat is koot. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit. De rest is slimmer. Ja. Daar heb je meteen door. En de rest heet dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje, je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet, je hebt geen vriendjes, je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les. Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt misschien ga ik de Engels vol lullen. Weet je? wel Kijk, en dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand omdat je dom bent een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je. Want ze zijn pikkelhard. Dan roepen ze: hé, hey, bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gimmen, je, want je wordt gepest. Dus word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen. Je kan niet naar huis, dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodjes speklab naar binnen te vrotten. patatjes oorlog naar binnen te gieten, en je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je twaalfde heb je zo'n pens, dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kent. <lacht> en dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor dokter Albert Einstein, die iets moet bewijzen, weet je wel? Met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Vaak hoor, die groot die schuifpijn open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Ja. Vraagt al het groosis: die kan je een beetje meekomen op school. En het groosje zegt: nee! ja. wat is te dus stom om ja te zeggen natuurlijk, Anders ja, kwam er heel wat anders uit. Ja. En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant: dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne ja. Significant, ja. Jongen, jongen, jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, kijk, ze zijn dus niet, niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, de, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat is zit allemaal verkeerd in elkaar, die vindt dat verkeerd. Met die cijfers is altijd wat? Komt, weet je wat er allemaal op neerkomt? Eén op de zes mensen heeft vijf anderen om zich heen. <lacht> ja, dat was een mooi verhaal. En toen heb jij nog wat leuks meegemaakt? gemaakt zei ik, als ik zeg, ja hoor, was in Spanje. En toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen. Arnold, kun je nou niet vijf minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt. We zeggen, ik verstaat er geen baal van. Die moeder zegt, dat kan het met je haarsjes onder water leggen zwemmen. Dat maakt niet van de dokter. Dat grootste zegt, één keer duik ik in toch geen kwot? Ik ken welke woord, Arnold. Dat mag niet vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold komt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen: een klein 13-jarig Utrechts blond pocket madonnaatje met watervaste mascara. Op zijn Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik aan begonnen. <lacht> Maar goed, het was nou in Utrecht, zo moet ik was maar Utrecht, dan moet het afmaken. En, en dat bakvisje, een beetje zo'n zo arbeidersgemeng, geniepig bakvisje, zwemt zo heel genieper op de broertje af. Met zo'n zo bek van lager hoor. <lacht> oh, die bol water <lacht> op de te houden. is zijn buis is vol. Je <lacht> hoort niet je vet meer. <lacht> en die moeder ziet op tijd het gevaar. En die gaat aan de rand van het zwembad staan. En die zegt tegen de dochter: je het wacht, Priscilla. Priscilla doet het toch die daar bron op die, die bol onder water. Zeg. Dat jongetje komt boven en die zegt, we zeggen ik in de haal van. En die moeder was kwaad, kwaad, kwaad, kwam mij vooral wat ze was. En die zegt Priscilla uit het water naar de tent de veunel halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ik denk dit tafereltje dus aan als haar en, en ik zag de oplossing voor dat hele probleem. Ik denk, ik ga me ermee bemoeien. moet je nou doen, hè? Nee. Nee, nee, nee. Maar ik begon goed, hoor. Ik zeg, uh, dag mevrouw, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is. Ze zegt. Uh, je hoeft jij eigenlijk niet voor te stellen, Harry? Ik weet al wie je bent vanwege dat liedje in de kantine aanzien. Wat een kutliedje, zeg. Oh. Zeg, uh, nou, het begint al lekker. Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg moet kunnen. <lacht> ik zeg mevrouw Visser, eh, mag ik er me mee bemoeien. Eh, ik zie dat probleem wat u heeft. Ik weet de oplossing gewoon. Dat is heel simpel. En zij zegt: wat aan. En ik zei een badmuts." <lacht> en zij zegt: dag, ik, dat ik er niet aan gedacht had, hij ik ken hem niks op zijn kop zetten. Hij kan namelijk niks op zijn kop verdragen. Dat is psychisch. Ik zeg: Dat heb ik nog nooit gehoord. Een kind die niks op zijn kop kan verdragen. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ze zegt: Ja, dan komt aan met zijn dus vader. Ik zeg: Oh ja, zijn vader. Ik zeg: Waar is zijn vader? Ze zeggen, De oude vis die zit zeggen nat te houden voor de tent. Ik zeg: Hij houdt niet zo van zwemmen? Ze zegt: Nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg: Dat hoor je niet vaker, mevrouw vis? Ik kon, het niet laten. ik kon het niet laten. ze zeiden nee hij kan niet zwemmen want hij zit in een rolstoel. Oh. Ja, dat zei ik ook. zei oh. weet je wat zij terug zei? Oh, je hoef je niet te zielig te vinden is net goed laam lul. Oh. als ja, de mensen denken vaak weet je wat dat als, je, dat als je in een rolstoel zit waar, dat je zielig bent dat klopt wel maar dat je dus daarom een leuke vent bent maar er zit ook bak in die stoel hoor. Nou, ik heb er een getroffen. Ik zeg: Waarom ben je er dan mee getrouwd? Ze zegt: Toen was hij nog niet lam. Ik zeg: Wanneer is dat dan gebeurd? Ze op mijn trouwdag. Hij zou mij de trap opdragen, weet je wel? Hij was zo lam als een konijn. Joh. Hij vergaat mij, ik lag onderaan de trap. en ging zo de, zo de trap op in zijn eentje, hoor. Hij komt bovenaan, ik zie hem zo wankelen. Ik denk: de komt ie! Ik kom bij wijze van spreken de rolstoel al klaarzetten, weet je wel? Nou, sinds die tijd zit hij in die stoel hoor en hij houdt maar van drie dingen: geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen, zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt: Ik Ben toch al aan. En hij is zo maf van Elvis Presley hoor. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Zeg rot erop, joh, als er geen gehoor joh, Elvis. Priscilla was tenminste een normale Utrechtse naam, maar Elvis, uh... <lacht> ja, Ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken? Nou, ja, Harry, dat zou, zou ik je allemaal uitleggen, hoor. Arnold werd geboren, hoor, en hij ging er direct naast het, met die rolstoel. Kraat bier ernaast, zuipen, zuipen, zuipen, zuipen. Heb die Arnold een walkman opgezet met Elvis Presley liedjes. En hij er maar zitten zuipen en zegt, zo gauw die, die liedjes uit zijn kap kennen als die ouder is, en hij ken lopen God, die regelrecht naar huis Huismanen. <lacht> Ik zeg, hij gaat helemaal niet naar die Henny Ga zelf maar als Koos Alberts, dan ben je een vent. Ja. Ik zeg, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Hè? En ze zeggen, nou Harry, zou ik je uitleggen hoor. Arnold kwam uit, toen hij kon lopen hoor. En toen heb hij begrepen, lijn <lacht> dat die oren, dat hij, hij is doof geworden van, van het warlock Hij is helemaal doof geworden. Dat dat komt door zijn vader en dat is psychisch geworden. En sinds die tijd kan hij niks meer op zijn cap verdragen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. TELEFOON! TELEFOON! Van Klaveren. Hallo, goeiedag, met Van Duivenvoorde. Het is een beetje typisch. Ik krijg al een tijdje post hier voor de adres de, de uh. En hoe lang is dat toch? Nou, een week of drie is het aan de gang nou. Nee. Eet, het rare is, het zijn alleen maar dingen van de bank en de giro. Van de bank en de giro? Ja. Oh, dat is helemaal erg. Ja, ik, ik moet ik zeggen, ik had het niet moeten doen, daarom wil ik ook eventjes. Want uh, een vriend van mij heeft nou gezegd dat moet je meer stoppen. Maar ik heb het opengemaakt namelijk. <lacht> maar ik denk wel even op, dan stuur ik het weer terug. Ik heb het wel gezien, nou, de spanning is er voor mij een beetje af. <lacht> en er zit ook een dingetje bij, dat heb ik ook opengemaakt. Maar dat is een pasje, zeg maar. Dus dat het voelde plastic aan hart. Een pasje? Een pasje ja. Van de postgiro. Want ik heb een pasje opengemaakt, daar zat ook een ding bij. Uh, en daar zat een nieuwe pincode erop. 4468. Oh, dat is helemaal aardig. Ik heb oh, vanmorgen oké. veel een opgehaald. Heeft u daarop gehaald? Ja, wel, Albert Heijn. Of op onze kosten. Nou ja, ik even kijken of hij het deed. en deed het. Ik zou graag dat u dit zo snel mogelijk pasje terug zou brengen. Rond. Nee, dat doe ik niet. Ik zit bijna zonder geld en dan haalt u zeker al mijn geld van uh, pasje. Nee, Nee, op. want u kan tot duizend gulden de min. Ik heb even gevraagd. Kan ik tot duizend gulden? En dan wilt u die duizend gulden krediet van mij? Nou, mee, ik wil uh... niet zeggen dat ik ze opneem. Het hangt een beetje van de toon of die u tegen Ma slaat nu. Nou, ik zou graag willen dat het uh, gewoon tot op die 200. Ik zou vanavond uit eten, een keer naar de film, de PT En dan de uh, is Kees. Ja. En misschien nog wat anders, ik weet niet precies. Op mijn kosten, terwijl ik zelf ook geld nodig heb. Nou, spreek even iets met mijn mama, man Ik vind dat u ondankbaar bent. Nou, als u, u bent u zegt echt ondankbaar. Luister, u bent echt ondankbaar. En dit vind ik niet die leuk. U wilt uh, nog meer dan die 200 opnemen begrijpen? Ja, maar ik ga niet verder ja. dan 1000. Vanaf gaan even een leuke ja, week, gezellig. Nou, moet ik dan dankbaar zijn? Ja, hallo, met Verklaveren. Ja, goeiedag meneer Klaveren. met Van Duivenvoorde. Ja. Zeg, u heeft wat gehoord, zeker? Nou, ik hoor in ieder geval dat er iets met een pasje aan de hand is. Ja, ik heb wat gebeurd al een paar weken dat ik spullen van de post krijg van een Giro op mijn adres. Maar bij een van de dingen is er een pasje. En dat pasje heb ik even gebruikt, getest, zeg maar. Ja, maar goed, dat testen, dat betekent dat hij uh, zeg maar geld eraf heeft gehaald dan. 200 gulden vanmorgen. Ja, en, en. Maar dat was dan in principe is, dat toch niet meer uh, goed te praten? Hè? <lacht> veel, goed, ja, vindersloon, vind hè? Wees blij dat ik het ben geweest. Voor hetzelfde geld was een, een, een Snowdard, die gaat er met 1000 gulden vandoor. Ja, ja. <lacht> Maar hoe krijgen wij dat pasje nu terug dan? Nou kijk, dat, ja, je moet een pasjaal vragen, een nieuw pasje. En dan wordt deze weer geblokkeerd. <laughs> en dus binnen een week of tien dagen is dat klaar. Ja, goed. Hou ik deze wel? Ja, maar we gaan natuurlijk wel een aanklacht in. Ik vind niet dat u zijn toon tegen me aan moet slaan, meneer Klavere. Want ik ben naar de postbank geweest en ik heb het voor u geregeld dat het zo gaat. Ja, maar wordt het dan wel of niet geblokkeerd? Ja, de pas die u nu heeft wordt geblokkeerd. Daar heb ik voor gezorgd. Dat heb ik tegen uw vrouw gezegd? Dus dat wordt geblokkeerd. Ja, die heb ik laten blokkeren vanmorgen. Ja. Omdat de nieuwe in werking getreden is, die ik nu heb. En we duurt een dag of tien en dan, en, dan maar, heeft u een nieuwe pas. En tot die, tot die tijd, tot die tijd maak ik er gebruik van. Ik ga echt niet boven die duizend gulden. Dat maakt u zich geen zorgen. Nee, maar het, het is toch niet zo dat u zegt, ik ga lekker door mijn geld eraf halen. Dieftal, dat toch wel? <laughs> okay. Alles sinds redelijk vindersloon, denk ik. Maar u, maar u, ik word al wekenlang ja, dat deze dingen bij, bij mij terecht komen via de post. <laughs> U begrijpt onze problemen toch wel nu? Het gaat om 200 gulden. U maakt van hij zijn voor niks. Nee, maar u zegt: nou, ik ga er gewoon mee door. Ja. Nou ja, tot een beperkt bedrag, duizend gulden. Ja, duizend gulden. gulden. Nou, Oké, okay, 7,5 wil ik ervan maken. Nee, helemaal niet. Want u gebruikt een pasje van een ander. En als die stond, al is toch logisch? Nee, nee. Het is, ho oh, ho. Oh. Dat is, kijk, dit is interpretatieverschil. Het is nu mijn pasje. Ik gebruik geen pasje van een ander. Wat ik... is nou, dat pasje dan? Van Klaveren. Nou, is toch uw pasje dan niet? Maar ik heb de code natuurlijk nu en ik kan pinnen ermee. Ja, maar dat zegt er niks. De postbank heeft mij gemacht. luister eventjes. De Postbank heeft mij gemacht om geld eraf te halen u. Oh ja? Daar heb ja, ik voor dat gezorgd. U en u zegt? valt over 200 gulden een grote mond. Nou ik ja, nee, ik heb eers eers er al spijt ja, van dat ik gemeld heb. En ik heb tegen uw vrouw gezegd, ik ga niet verder dan duizend. Ja, dan gaan u dus duizend gulden opnemen. Ja, nou, ja, ja, 200 gulden. Ik sta op het punt om nu naar de pinnetomaat te gaan en het eraf te halen. U, u maakt me woedend. Nee, Hoe durft dat... hij dit allemaal te zeggen? Als ik uw pasje nou zou hebben, wat zou u dan zeggen? Het is toch onzin. Maar het is uw pasje wat niet ik hoor, meer. Ik heb pasje het ik heb het uw gehoord gehoord is uw pasje niet meer. Het is mijn pasje geworden. Uh, en, pasje u en u heeft een bestedingsvermiet tot duizend gulden. Ja? En daar ga ik echt niet overheen. Geloof nee. me nou eens een keer. Ja, maar het is toch onzin. Dat zegt. Is... Ik, ik, ik heb er tijd in gestopt. Luister, ik heb er tijd in gestopt. Ik ben naar de postbank geweest. Ik heb die andere geblokkeerd. En het enige wat ik krijg is een grote mond. Nee. Nou goed, we laten in ieder geval alles blokkeren. Ik begrijp. Ik werkelijk het niet en dat meen ik serieus doen. dat u daar zo'n hijs over maakt. Nou, ik hou op want dit dit gesprek dat, dat bevalt me totaal. Een op, eerlijke vinder wordt, ja, u... ja. wordt door u wel via de natuurlijk wel allemaal uitgaan. Een eerlijke vinder wordt u geschoffeerd. De eerlijke vinder? Ja, goed, ik ben een eerlijke vinder, maar u zegt gewoon van nou, ik heb er 200 gulden afgehaald. Of wat ik nou denk van nou. Dat is toch alleszins redelijk vindersloon? Laten nou, ja, nee. we nou eerlijk blijven. Mijn ja. vrouw zit mee te luisteren, die begrijpt er helemaal niks van. Nee, ik begrijp één ding. Natuurlijk, dat we dus nu al 200 gulden kwijt zijn. Ja? De, dat ook, zie ik als vindersloon. Kijk, daar gaat het verder ook. niet om. Nee, als vindersloon. Maar uw vrouw, vrouw zegt, die heeft. Ja? Ik ga niet verder als 1000 gulden, maar dat betekent. Ja, nou, ik zou wel liever gaan in principe, maar uw bestedingslimiet is maar 1000 gulden. Ja, gelukkig wel, ja. Want als het 5000 gulden zijn, zou je Zeggen, ik ga 5000 en als u nog even doorgaat maak ik morgen een afspraak bij de Postbank telefonisch om die limieten verhogen ja, ja, maar... het enige ja. wat ik van nu krijg is een grote mond nee ik ga En mijn een vrouw, een vrouw zegt echt mijn vrouw zegt al leg maar neer want het heeft geen enkele zin meer ik, ik dat ik je deze mensen gebeld aan de heeft een lijn die gewoon bezorgd is over zijn geld mijn vrouw zegt al de jas aan kom we gaan uit eten een filmpje pakken en uh, een gezellige avond gaan we ervan maken ja nou dat, dat moet u dan maar doen van ons geld He? als u het niet erg vindt tenminste nee nou, ja, nou ik vind het natuurlijk heel erg als iemand anders u zou bellen met het feit van joh ik weet ik u misschien ik zit me af te vragen hè ik onderbreek u, sorry hoor. Maar weet u misschien een goed restaurant voor vanavond? Nee, dat moet u zelf maar uitzoeken. Ik bedoel, uh, ik ga u niet adviseren op het restaurantgebied. Wat denkt u van, uh, van de Engelen, de witte Witstraat? Is zust u geweten, nou Is dat de budgetair verantwoord? He, is zust u geweten, meer niet. café Loos gezellig. Ja, je zegt, ga je van maar. Maar ja, dat ik niet later hoor van als ik het pasje toch terugstuur. En, uh, of ik krijg ineens een afschrift van uh, 700 gulden eraf. Nou, ik hang nu op, want ik ben er nou genoeg van te krijgen. Goeiedag. Oh baby man. oh baby man.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 About you, can't do it without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Tossing and turning in my slumber, holding you is easy. Oh, baby, I give you kisses, but not love.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 door de Adriaan van oost laan. En ik vraag me af, wat heeft die Adriaan gedaan? <lacht> Dat hij hier met zijn naam op een bord kwam te staan in de Adriaan van Oost-Adelaan. Yeah, right on. <lacht>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 Hoe groot moet je zijn, hoe dood moet je zijn Voordat je naam om straat na morgenstraat, naar een bordje komt te staan. je toe, yeah. En dan komt de peerke donderslaan. Ik blijf bewonderd dat peerke bordjes staan. Ja, waarschijnlijk hebt die donder nooit een flikker gedaan.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 Dat is nog nooit applaus voor last, hè? Want aan een paal En fluiten we elke streepje door de B heen haal Dan met een wildstift een jeetje En het werk is gedaan Hé, hey, en hup, de hangt de monseigneur Jekkerslaan Zo moet je dat doen Hé, hey, zo moet je zijn En dan hoef je geen beroemde Dode schilder voor te zijn Geen jampel, zachten. we.